Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel burgemeesters willen liever een mondkapjesplicht, dat heeft de burgemeester van Ede gezegd. Nu geldt het dringende advies om die dingen te dragen op openbare plekken, zoals bibliotheken en stadhuizen. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zien liever dat het verplicht wordt, dat is duidelijker en beter te handhaven, zeggen ze. De Amerikaanse president Trump heeft op Twitter laten weten dat hij weer naar huis mag. Een paar dagen geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet is met het coronavirus en klachten had. Trump zegt nu dat mensen niet bang moeten zijn voor het virus omdat er goede behandelingen zijn. En het kan best zijn dat sommige treinen over een tijdje stil komen te staan door corona. Het spoorbedrijf ProRail zat al niet ruim in de verkeersleiders. Maar door het virus wordt de puzzel extra moeilijk. Onze treinverkeersleiders moeten nog altijd gewoon naar de verkeersleidingsposten. Die kunnen niet thuiswerken. Ja, en om besmettingshaarden te voorkomen daar eh, moeten we dus ook heel strikt zijn. Nou, ze worden dus bij het eerste kuchje of snotneus naar huis gestuurd. Daardoor zijn er haast niet meer genoeg verkeersleiders om alles in goede banen te leiden. De Belgische die na jaren juridisch getouwtrek eindelijk prinses is geworden, zegt dat ze het niet voor het geld heeft gedaan. Ze blijkt de dochter van oud koning Albert II van België en zal dus na zijn dood ook van hem erven. Maar dat is niet per se een verbetering, zegt ze tegen Vlaamse media. I had a far richer other father who wasn't really my father, but someone but he was legally my father. Yeah. Yes. Monsieur um, Boel, who I I had I carried his name. Um, was far and is far than the royal Haar vorige wettelijke vader is veel rijker, zegt ze. Dus als het om het geld ging, had ze gewoon zijn naam gehouden. Ze deed het vooral voor de erkenning. De titel is ook mooi meegenomen. Ze mag zich nu Prinses Delphine van Saxen-Coburg noemen. Het weer nog vanavond soms droog, maar dat duurt niet lang. Later vanavond gaat het bijna overal opnieuw regenen. En Ook morgen zijn er weer veel buien met misschien ook onweer. Het wordt Max een graad of veertien.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 Of een hoor. Het is niet de elektrische fiets van Verdonschot die het doet vanavond. Jij denkt, nou ik gooi hem er maar in. Maar het is net een Red Bull Honda die aanloopproblemen heeft. Maar goed, dat vergoedt dan weer veel als je dit hoort van Vies en een park. En het is van de Bohems. Ze komen uit Den Haag, Rotterdam. Dat is een beetje de dwarsverband van deze band.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 Ik ging hard, alles gittert, alles zacht, het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart.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 Sommige uh, nummers blijven klinken als een klok. En dat doet uh, deze zeker, Loke, met Fringes. Want dat uh, was, uh, denk ik, uh, de laatste EP die Loke heeft uitgebracht. Uh, toen ik uh, in aanraking kwam met die band, dat was denk ik rond 2014. Uh, ik uh, heb uh, vaak te maken gehad, ook met Menno Timmerman. En als ik die naam noem, dan weet Stuart van Heumen wel over wie ik het heb. Goedenavond.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 Um, weer naar het nu, want je bent toch uh, uh, bezig geweest uh, met uh, muziek. En uh, nu is Parish Boy. <laughs> zeg, ja. Je zegt het helemaal goed. Ja, Parish Boy toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk ben ik, uh, ja, toen, toen Loke zeker nog wel bezig was, uh, uh, ja. Ja, ben ik altijd bezig geweest met het maken van muziek. En,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 Uh, dus het is best wel best wel yeah, do-it-yourself mentaliteit. Ja. Uh, en ja, uh, yeah, eigenlijk is het, we hebben met 0 met euro budget hebben alles opgenomen. En het, uh, het, het klinkt ietsje duurder, laten we het zo zeggen. <laughs> Even over off guard zelf. Um, waar gaat het over? Waar gaat het over? Het liedje gaat heel erg over niet uh, um, ja, op je hoede zijn. Dus dat je eigenlijk heel erg verrast wordt door iets.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 dream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 En ook daar zullen we in de toekomst nog de nodige dingen van gaan horen. Want het is nog niet het eindstation in ieder geval. Dat zeggende ga ik er nog een, maar eens even er tussendoor gooien. Dat is Stormy Weather. Of het echt ook Stormy Weather is, dat moeten we nog maar afwachten. En ze kunnen akoestisch spelen, dat hebben ze al gezegd hoor. Maar of dat er nog binnenkort in zit, ik denk het niet. Charm en... Dat zei ik, stormy weather.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 Realize it's happening From Kilimanjaro Way down to the border circles Ice caps melting, Trees cut down Temperature is rising mm